Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het Rode Kruis heeft tot nu toe 591.000 euro opgehaald op Giro 7244... voor de slachtoffers van de aardbeving in Turkije en Syrië. Vanmiddag opende de hulporganisatie dat Giro-nummer om geld in te zamelen voor hulp. Het Rode Kruis helpt mensen onder het puin vandaan te halen en zorgt voor eerste hulp. En ook vangt de organisatie mensen op die hun huis zijn kwijtgeraakt. Het dodental van de aardbeving in Turkije en Syrië is opgelopen tot ongeveer 3600. Volgens de Turkse autoriteiten zijn er in Turkije ruim 2300 mensen om het leven gekomen en zijn er 13.000 gewonden. In Syrië is het dodental gestegen tot 1300. Tegen twee mannen die verdacht worden van het op bestelling stelen... van dure elektrische fietsen, is vijf jaar cel geëist. Tegen een derde verdachte eist justitie een gevangenisstraf van 2,5 jaar. De mannen worden gezien als kopstukken van een bende... die op bestelling de e-bike stal... en die vervolgens naar hun geboorteland Polen smokkelde. Dat deden ze vooral in de regio Den Haag. In 2017 werden de twee hoofdverdachten ook al eens opgepakt. Toen kwam er geen zaak van en na hun vrijlating... Pakte ze de draad weer op Tot sluit nog de weersverwachting voor vanavond helder en vannacht gaat het 1 tot 4 graden vriezen en het kan ook mistig worden morgen is er veel zon en morgen wordt het maximaal 5 graden dit was het NOS Journaal elke week vanaf 2 januari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 Vanavond op ZFM Sanderfoort. change my life and i just wanna relax to change my life and I just wanna relax. Welkom terug bij het tweede uur van Play It Loud's zesde History of Heavy Metal special... met ditmaal de New Wave of British Heavy Metal, dat centraal staat vanavond. Een golf van Britse bands die opstonden eind jaren zeventig na de populariteit van de punk scene... en de basis vormde voor de trash metal in onder andere de Amerikaanse Bay Area scene... Ik opende het tweede uur eerst met Holocaust, de mannen uit Schotland. En daarna hoorden jullie Ravens eerste single Don't Need Your Money... van hun debuutalbum Rock Until You Drop uit 1981. Raven werd opgericht in het nieuw, Newcastle van 1974... door de broers John en Mark Gallagher en Paul Bonden, Bauden... en begonnen een geluid te creëren dat was geworteld in de Britse hardrock... met progressieve invloeden en de neiging om andere muzikale risico's te nemen. De zeer energieke de live shows van de band en de interactie tussen de bandleden... zorgden voor een imago-ontwikkeling en een speelstaal... die ze zelf omschreven als atletisch. Ze tekenden bij Neat Records... het legendarische low-budget metal label van de Northlands... die binnen een jaar Wiped Out en Rock Until You Drop uitbrachten. Dankzij veel promotie werd de band ook in Amerika opgemerkt. Met name Megaforce Records uit New Jersey wilde de band hebben. Zij brachten de volgende opname... Uh, getiteld All for One uit in de Verenigde Staten. In 1983 vloog de band naar de VS om uitgebreid te toeren... met mede Megaforce bands Anthrax en Metallica... die beide een prominente plaats zouden werven... in de groeiende trash metal beweging. Raven deed verschillende moedige pogingen... om de Amerikaanse markt te kraken... met zelfs Metallica als voorprogramma te hebben voor hun tour in 1983. En ze gingen zelfs zover... dat ze halverwege de jaren 80... Judas Priest's Screaming for Vengeance podium... voor een Amerikaanse tournee verhuurden. Na een behoorlijke tijd te hebben geploeterd... Uh, keer de oprichters, de gebroeders Gallagher, terug naar de basis met Joe Hasselvender van Pentagram, die in 1987 de semi-legendarische Rob Waco Hunter op drums verving. Hasselvender kreeg in 2017 een hartaanval en werd vervangen door Fear Factory-drummer Mike Heller. In 2020 verscheen Metal City en vorig jaar hun recentste album, Leave Em Bleeding. Van energieke hardrock zakken we voor het komende blokje af... naar de donkere krochten van de hel. En laten we Grim Reaper los om zielen te verzamelen. Grim Reaper vormde in 1979 in Droid Witch door gitarist Nick Bokat... en had door de jaren heen te maken met verschillende bezettingswisselingen. Frontman Steve Grimmett is het meest constante lid gebleven... en bleef hij van 1982 tot 1988... waarin ze drie albums uitbrachten... Getiteld See You in Hell uit 83, Fear No Evil uit 1985 en Rock You to Hell uit 1987. In 1989, 1988 sorry, ging de band uit elkaar om in 2006 weer nieuw leven in te blazen in de band tot zijn dood in 2022. Hij veranderde de bandnaam naar Steve Grimmits, Grim Reaper, vanwege juridische problemen rond de rechten van de bandnaam. Onder deze nieuwe naam brachten ze daarna twee albums uit... Walking in the Shadows uit 2016 en At the Gates uit 2019. Van een vro vroege verzamelaar getiteld Heavy Metal Heroes... uit 1981 draai ik Grim Reaper's vroegste plaat, The Reaper... die tevens te vinden is op hun debuut-EP Bleed Em Dry uit hetzelfde jaar.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 waarschijnlijk de meest invloedrijke... ...new wave of british heavy metal band van allemaal... ...Venom. Die onbewust het muziekgenre dat bekend staat als... ...black metal creëerde. En waarschijnlijk ook death metal. Misschien zelfs thrash metal. Maar waarschijnlijk geen prog rock. En zeker geen AOR. De band uit Newcastle, Upon Tyne, werd in 1978 gevormd door bassist en zanger Conrad Land, ook bekend als Kronos. Die in verschillende bands in zijn schooltijd had gespeeld en het idee had om een band te creëren die harder dan Motorhead was satanischer dan Black Sabbath... en meer over de top zou klinken... dan alles wat iemand ooit had gehoord. Zelfs met een pyro-show om kist evenaren en meer leer en studs... dan Judas Priest. Kortom, de ultieme ingrediënten voor de ultieme metalband. Venom's eerste twee albums... Welcome to Hell uit 1981... en Black Metal uit 1982... worden gezien als belangrijke invloed op... trash metal en extreme metal in het algemeen. En van Welcome to Hell... draaide ik net hun debuutsingle... in League with Satan. Dat wordt gezien... Als als eerste black metal song. De volgende band sluit ook mooi qua naam aan... in het rijtje van occulte en duistere bands... die ik net gedraaid heb. Demon werd gevormd tijdens de eerste golf... van de New Wave of British Heavy Metal... door zanger Dave Hill en gitarist Mel Spooner. En vulde de band aan met bassist Paul Riley, gitarist Clive Cook en drummer John Wright. In 1980 bracht de band hun eerste single Liar uit... onder Clay Records... wat de start markeerde van een twee decennia durend succesverhaal voor de band. In januari 1981 werd het debuutalbum Night of the Demon opgenomen... en sloot Clay Records een licentieovereenkomst met Career, Career Records... om de release van het album veilig te stellen. Night of the Demon werd een krachtig bedachtzame plaat... met gepolijste metal van hoog, de hoogste kwaliteit... Into the Nightmare is daar een goed een voorbeeld van die jullie zo gaan horen. Maar ook de singles Ride the Wind en One Hell of a Night werden uitgebracht... waardoor de demon machine in een stroomversnelling begon te komen. Na hun eerste twee albums veranderde de band van stijl naar progressieve hardrock. Hun latere materiaal varieert qua stijl, vaak zelfs van album tot album. De band heeft tot op heden 13 albums uitgebracht met Cemetery Junction uit 2016... als tot nog toe laatste release. Zoals gezegd draai ik van het geweldige debuutalbum, het nummer Into the Nightmare. Voor de tank met een eerste single: Turn Your Head Around van het debuutalbum Filth Hounds of Hades. Uitgebracht in 1982 het 18, 19, 8200, camouflage label. De band Tank, ook wel geschreven met hoofdletters, is de naam van twee heavy metal bands. Die beide voortkomen uit een band die in 1980 werd opgericht door LG Ward, een voormalig lid van de Damned. Tank werd vaak vergeleken met Motorhead, aangezien beide bands trio's waren met zingende bassisten. En losse, bijna punkachtige metal muziek speelden met vaak kleurrijke teksten. Filth Hounds of Hades werd positief ontvangen door punk- en metalfans, maar ook door critici en wordt tegenwoordig beschouwd als een van de beste albums van de New Wave of British Heavy Metal-beweging. Zoals het geval was met veel bands uit die tijd, kon Tank nooit voortbouwen op de belofte van hun eerste album. De band ging door met veel line-up-wisselingen en afnemende commerciële fortuinen voordat ze uiteindelijk in 1989 uit elkaar gingen. Ward bracht de originele band in 1997 weer tot leven en ging een paar jaar later op toeneen door Europa en Japan. Een nieuw en tevens laatste tankalbum in originele bezetting... Still at War verscheen in 2002. Na juridische en creatieve geschillen leidde LG Ward de ene versie van de groep... terwijl gitaristen Mick Tucker en Cl Cliff Evans de andere leiden. In augustus 2006 meldde Ward dat hij de laatste hand aan de demos legde... voor het volgende tankalbum Stormpanzer, dat pas in 2018 verscheen. Terug naar het occulte met de uit Stourbridge afkomstige doom-metal-band Witchfinder General, dat hun naam heeft ontleend aan de horrorfilm met dezelfde naam uit 1968. De band is opgericht in 1979 door voormalig zanger Zeep Parks en Phil Koop, die voorheen in een schoolband genaamd Electrode had gezeten, samen met Steve Kinsel. Rod Hawks, Rob Hickman en zanger David Potter die uit Clovenhoof kwam. De band werd later ontbonden en iedereen ging hun eigen weg om weer terug te komen. En Witchfinder General was een feit met deels een andere line-up. Hun debuutsingle Burning a Sinner liet een door Black Sabbath beïnvloedde geluid horen... en zorgde ervoor dat de band benoemd werd als een van de pioniers van het do-metal genre. Kort na de single release verscheen hun EP Soviet Invasion in 1982... gevolgd door hun allereerste langspeler Death Penalty... dat vooral veel kritiek kreeg vanwege de foto van het topless model Joanne Latham op de hoes... Het zorgde voor ophef omdat de foto was genomen... in de tuin van de St. Mary the Blessed Virgin Church in Anvil, Staffordshire... zonder goedkeuring van de lokale dominee. Witchfinder General ging ergens in 1984 uit elkaar... te midden van de gerapporteerde controversies... over hun seksueel expliciete albumhoezen in het VK en het Verenigd Koninkrijk... om in 2006 weer le nieuw leven ingeblazen te worden... zonder Zee Parks, maar met een nieuwe zanger, Gary Martin... In 2008 verscheen hun derde langspeler Resurrected. En van het debuutalbum draai ik nu de eerder genoemde debuutsingle Burning a Sinner. Mm -hmm. Finer General met Burning and Sinner draait ik de band van David Potter Clovenhoof, met Gates of Gehenna. Clovenhoof komt uit Wolverhampton en werd in 1979 na een reeks vroege bezettingswisselingen opgericht door bassist Lee Payne. Theatraal vanaf het begin namen de vier bandleden pseudoniemen over... op basis van de vier elementen. David Water Potter, Steve Fire Rounds, Lee Air Payne en Kevin Earth Poutney. Maar droegen ook futuristische kostuums en kisachtige make-up... tijdens hun lijfoptredens. Met deze line-up bracht de band hun succesvolle demotape uit in 1982... gevolgd door hun debuut-EP, The Opening Ritual... en eerste langspeler Cloven Hoof, dat in 1984 verscheen. Gates of Guyana, wat jullie net hoorden, kwam van hun EP... en werd heropgenomen voor het debuutalbum... David Potter verliet vervolgens de band na de release hiervan en werd vervangen door Rob Kendrick, die het waterpseudoniem van David overnam. Met hem werd enkel het live album Fighting Back opgenomen en uitgebracht in 1987, alvorens de band uit elkaar ging en Lee Payne alleen overbleef. In 1988 blies Payne de band nieuw leven in door nieuwe bandleden aan te nemen met zanger Russ North, gitarist Andy Wood en drummer John Brown. De pseudonymen werden niet meer gebruikt en twee nieuwe albums verschenen. Dominator uit 1988 en Sultan's Ransom uit 1989. Een tweede gitarist, Lee Jones, werd toegevoegd aan de line-up... maar helaas brak de band in 1990 weer uiteen door contractuele problemen. In 2001 probeerde Payne weer de band bij elkaar te brengen met nieuwe leden... en verscheen in 2006 het album Eye of the Sun. Veel festivaloptredens volgden jaren later... en verschenen nog vier albums met Time Assess... en als vorig jaar verschenen laatste release. Tezamen met de eerder gedraaide band Witchfinder General is de band Pagan Altar een van de pioniers van de doom metal binnen de New Wave of British Heavy Metal beweging. De band werd opgericht door Terry Jones, nee niet die van Monty Python, en zijn zoon Alan. Hun concerten worden gekenmerkt als duister, episch en zware muziek gecombineerd met podiumeffecten die hun interesse in het occulte accentueren. De enige release van Pagan Altar uit het nieuwe wave of British Heavy Metal P tijdperk... was een onafhankelijk in eigen beheer uitgebracht titeloos demo-album... dat in 1998 opnieuw werd uitgebracht op Oracle Records... als een officiële lang, langspeler met de nieuwe titel Volume 1. In 2012 verscheen hun debuutalbum Judgment of the Dead uit 1982 opnieuw op cd. En van dit album draai ik het nummer dat naar de band is vernoemd. Het zeven minuten durende sfeervolle Pagan Altar. Weer het eind van deze aflevering. Maar niet voordat we zo direct naar. Satan's Trial by Fire gaan luisteren. Maar je hoorde dus net. Pagan Alter, dus met de gelijknamige titel: Pagan uh, Even wat informatie over. Over, Pagan, over Satan natuurlijk. Satan komt uit Newcastle upon Tyne. En werd opgericht in 1979 door gitaristen Russ Tippens en Steve Ramsey. Vergezeld door zanger Andrew Frapp, bassist Steve B. en drummer Andy Reid. De band wordt als invloedrijk beschouwd vanwege het spelen van een vorm van proto-trash, speed metal... die naar de maatstaven van de vroege jaren 80 redelijk geavanceerd was. Nadat hun debuutalbum kort in the Act was uitgebracht, veranderde de band de naam naar Blind Fury. De voormalige zanger Brian Ross werd vervangen door Lou Taylor, die Al eens eerder in season speelde... en hij zelf werd, ironisch genoeg, ook vervangen door Brian Ross... Nadat ze Out of Reach hadden uitgebracht veranderden ze hun naam weer in Satan. En voegde Michael Jackson, nee niet die Michael Jackson, zich toe als zanger. In 1988 veranderden ze hun naam opnieuw. Dit keer in The Kindreds en vervolgens nog naar Pariah. Ze namen nog twee albums op en stopten toen met een hervormde versie van Pariah... die in 1997 een derde album uitbracht. De Kort in the Act-line-up van Satan kwam weer bij elkaar... voor een eenmalige show op Wakken Open Air in 2004... waarbij Phil Brewis de drums vulde. ...omdat Sean Taylor een blessure had opgelopen en niet in staat was om op te treden. Een permanente reunie van de volledige line-up van het debuutalbum vond uiteindelijk plaats in 2011. En sindsdien heeft de band weer veel getoerd en een nieuw album uitgebracht in 2013... ...onder Listenable Records getiteld Live Sentence. In 2015 verscheen album Atom by Atom, dat nummer, album nummer 4 was... Drie jaar later verscheen zelfs hun vijfde album, Cruel Magic. En in 2022 het tot nog toe laatste werk, Earth Infernal. Dan sluiten wij deze avond dus af met het nummer Trial by Fire van Satan. Ik bedank jullie voor het luisteren. En uh, tot volgende week, dan ga ik de, voor aflevering nummer 7, de vroegere hardcore van 1980 tot 1986. Behandelen dat ontstond uit de tweede golf van de vroege punk scene en die van belangrijke invloed was op het ontstaan van de latere hardcore scene uit de jaren negentig en de nu hardcore, dus alle hardcore bands komen zo'n beetje voorbij komende maandags. Volgende week dus. Uh, dat wordt heel erg interessant. In ieder geval, nogmaals bedankt voor het luisteren en tot hopelijk volgende week. En slaap lekker voor straks uiteraard. En nog een fijne resterende avond. Ik sluit af dus met Satan's Trial by Fire. Tot dan.